Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. In verpleeg- en verzorgingshuizen komen geregeld bewoners ten val zonder dat er hulp in de buurt is. En dat komt door gebrek aan personeel en toezicht. Als gevolg van de hoge werkdruk schiet ook het eten geven er wel eens bijeen, waardoor ook ondervoeding en uitdroging voorkomt. Het blijkt uit een enquête van Advocabo FNV onder ongeveer 3800 zorgverleners. Aanleiding waren alarmerende verhalen over de kwaliteit van de zorg voor ouderen en dementerende. Het aantal zelfstandige speelgoedwinkels in Nederland is sinds 2003 meer dan gehalveerd. Waren het er tien jaar geleden nog ruim 750. Nu zijn er nog maar 300 winkels die de concurrentie aangaan met ketens als Bart Smit, Intertoys en Blokker. Blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Locatus. De verkoop van speelgoed op internet steeg vorig jaar met 27% procent tot 105 miljoen euro. In Nepal is een bus in een afgrond gestort en zeker elf mensen kwamen om het leven. De buschauffeur heeft het overleefd en is op de vlucht geslagen. Hij had de bus langs de kant van de weg gezet vanwege een lekker band. Door nog onbekende oorzaak gleed de bus weg en stortte naar beneden. Het ongeluk gebeurde in het uiterste westen van Nepal. Verenigde Naties en de Verenigde Staten hebben de aanslag op een moskee in het noorden van Nigeria veroordeeld. Bij die aanslag vielen gistermiddag tientallen doden. Waarschijnlijk zit terreurbeweging Boko Haram erachter. De Nigeriaanse president Goodluck Jonathan wil dat er in de jacht op de daders onder iedere steen wordt gekeken. Eindstand van de actieweek voor de strijd tegen ebola is 7,4 miljoen euro. De opbrengst werd bekendgemaakt in het tv-programma Pauw. Gisteren was het de hele dag op radio en tv. Aandacht voor de actie stopte ebola-ramp van de samenwerkende hulporganisaties. Het publiek kon bellen naar een panel in beeld en geluid in Hilversum om te doneren op Giro 555. Het weer, periode met zon en droog. Met een stevige oostelijke wind wordt het hooguit 3 graden in Groningen. In het midden en zuiden is het vanmiddag 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Die had gisteravond volgens mij een feestje. Marcus, die had volgens mij een feestje. Moest hij niet. Uh, dat was ik weer? altijd. En een bruiloft of zo, hè? Volgens mij was hij nog getuige ook. Goedemorgen weer. Goedendag. Oh ja, die was toen s'nachts opgebeld, Marcus. Uh, door een vriend. Die wilde iets vertellen. En toen ging hij middernacht vertellen dat hij ging trouwen met zijn vriendin. Heel mooi. Ah, dat is wel romantisch. Echt heel romantisch. Dat, dat hij is zo romant. onder de indruk is. Ja, en ik denk. Marcus Kenner, die heeft gewoon iets te diep in het glaasje gekeken. Ja. Die denkt zo: Dit is zo zaterdag, oh god, even gestolen worden? Nou, we kunnen we zo wel even wakker bellen. Ja, dat is een idee. Oké. Okay. Goedemorgen. Sinterklaas. Ach, weer die Sinterklaas oh. natuurlijk. Oh, die is nog steeds in het land natuurlijk. Sinterklaas, zoals u weet, bestaat. Ja. En ik ben Sinterklaas. Ja, joh die baan is al vergeven een paar jaar geleden. Want jouw baan staat op de tocht. Ja, kan je wel stellen. Hè? Twee opstelt. moties van wantrouwen. Echt. Twee oh, emoties van wantrouwen. Ik, wel dat, ik hoorde wel dat motie van wantrouwen worden nu een beetje als speeltje gebruikt om in de media te komen. Daar moet ook wel iets aan gedaan worden. Dus in één keer gaat het over iets belangrijks gaat het meteen weer over iets, een bijzaak. Die moontje van Wonstrouw, daar moeten we zo over gaan praten. Is dat toch wel een goed instrument? Nou, nou ja. ja, waarom ja, niet? Waarom niet? Ik vind het wel. Maar Ik vind het ook wel van... Ze, zeggen, hij zei, ze zei dat hij 65 leek. Nee hoor, Ivo, je lijkt 70. Echt wel. Dat is groot gewoon tijd, jongen. Er zijn zoveel mensen zonder baan. Je hebt goede dingen gedaan en ga op tijd weg. Het is klaar. Want tweetal Teven, al Teven en jouw persoontje bij elkaar doet het dan niet echt helemaal. En Fantastisch. hij kan nog prima aan de slag als voice-over hier en daar. Dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk het ook wel. <laughs> ja, echt. Die kan echt net zoals uh, Job Cohen kan die heel goed leesboeken ja. in, uh, inbrullen. Of jingles. Dominé dominee Gremdraad, die hoorde, hoorde ik laatst ook weer. Ik oh ja. denk dat die, die blijft ook maar doorgaan. Wel, ja, die zegt toch een hele zinnige ding hele Zinnige, zinnige reclamesprekje in. Heel zinnig. <laughs> Echt heel zinnig. Nou goed, maakt het allemaal niet uit. Het is uh, de zaterdagmorgen, ik moest even nadenken. En uh, ja, 29 november. Straks even kijken wat er allemaal gebeurt op deze datum. Het is allemaal weer interessant. Ik heb er vandaag weer helemaal zitten inlezen. De geschiedenis blijft boeien. Missen even een oud plaatje uit de doos. Hardfire hard to beat Geheerlijk om mee wakker te worden. Hard to beat. En uh, hard spy. Ja. Moeilijk te verslaan. Hij gaat maar door. En af en toe roept hij weer in de media. Nee, ik wil alleen mijn eigen belangen een beetje behartigen. Ik heb het ook over uh, Rusland. Poetin natuurlijk, die uh, nog steeds heel veel manschappen bij de grens opstaan bij de Oekraïne. En heel veel separatisten nog steeds aan het opleiden is. en Ook hij schijnt in de politiek nog een beetje zijn vinger in de pap te hebben. Dus hoe het allemaal afgelopen, gaat lopen, ik weet het niet. Maar elke keer komt hij weer tevoorschijn. Dan zegt hij op de juiste momenten, zegt hij weer de, de mooie dingen. Ik weet toch al herinneren tijdens die, uh, die herdenking van die vlucht, riep ja. hij ook. Dat uh, zij er niks mee te maken hadden, dat ze eens moesten gaan kijken naar uh, de Oekraïne zelf. Dat denk je, hou je bek nou gewoon eens keer op het juiste moment. Maar dat, dat kan hier dan toch weer niet. Dus ik, ik verwacht nog wel iets van Rusland. Het is moeilijk te verslaan, dit land, denk ik zelf. He? Rusland is moeilijk te verslaan. Ja, moeilijk is te, moeilijk te verslaan, Rusland. Ja, als ze wat gaan doen. Nou ja, ja dat sowieso. Ja, maar het dat... <laughs> blijft maar doorgaan ook, weet je wel. Het is altijd een beetje van zo'n Eigen wijze iets is er daar. Maar Mo dat, dat, dit zit gewoon in de genen. Ja, dat en dan denk ik. En ook omdat dat ze is... allemaal zoveel drinken daar. Ja, dat Dan zal... luisteren ze niet. Ja, Het waren toch <laughs> wel mooie tijden met, uh, met, met Yeltsin. Ja. <laughs> Het waren toch mooie tijden. Het was toch een pool. Een Korbachev. Of niet? Toch mooie? Ja, Korbachev. Ja, dat was ook. Het waren toch mooie tijden. En dit nu in één keer zijn we toch weer een beetje... We zijn toch weer teruggezakt. Op... We zijn ja, weer, weer teruggezakt. We zijn weer teruggegleden. Een beetje op oorlogspad. Oh. Nou, nog even vertellen. Vorige week hebben we het uitermate al lang over gehad natuurlijk. From Dallas, Texas, the ja. flash, apparently official... President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. En een, dagen, en een paar dagen later werd natuurlijk Lee Oswald vermoord... door uh, Jack Ruby, een club-eigenaar uh, die ook weer contact had met de maffia. En vandaag, dus in 1963, heeft president Lyndon B. Johnson onderzoeken uh, ingesteld. Het Warren Committee was dat. En die ging echt onderzoeken van hoe zit het nou in elkaar. En tot, tot op de dag van vandaag... Weten we het niet precies? Een hey, flauw idee. Een hey, flauw idee. Ja. Ik heb het maar weer even losgelaten en het komt volgend jaar wel weer terug. Ja, maar dan, hebben we, dan is het op zondag, hè? Want oh, stop. stop, stop. Ja, <laughs> dus dan uh, hoeven we ons niet meer uh, bezig te houden. Het is pas over zes jaar of zo. Oeh. Dus nou ja, dan ga, dat, is het dan nog niet opgelost? Dat is de grote vraag. Ja, ja, ja, ja. ja nee. Nou, wacht wachten eraf. <laughs> Goed, meer dingen die ons uh, oogvangen? Uh, ja, zijn. Is, uh, van de week is er een... Uh, is er een Utrechtse postbode de gracht ingesprongen... om zijn tas met post te redden. Kijk, zo hoort het. Het was een beetje schuin daar. Hij kon nog net twee tassen op droog houden... maar één tas viel er in de gracht. Hij twijfelde niet. Kijk, daar heb je wat aan. Deze moet in het leger. En hij sprong de tas achterna. En de post en liet weten erg blij te zijn met de medewerker. Hij is echt een ervaren en betrokken medewerker. Hij doet zijn werk altijd goed. En kent de wijk dan ook uitstekend. Maar ja, ondanks dat ging het dus toch mis. En de postbode weet normaal wel waar... zijn karretje goed moet neerzetten... En hij vond het echt heel vervelend. En alle nat geworden post ligt te drogen... en zal met een extra brief worden bezorgd bij de geadresseerden. Oh. Waarschijnlijk wordt het dan één grote reclamecampagne voor de post. Krijg... Zie je hoe goed het toch is dat je een postzegel op je brief plakt. En uh, ja, het kan allemaal gebeuren. Ja, moet je voorstellen. Dan krijg je, dus dan, dan krijg je een, uh, een liefdesbrief van je, van, je, van je vriendin. En dan ja. denk je... wat, Raakt een ja. beetje, wat ruikt u een beetje rioollucht. Hier. Nee, ik weet niet of ze die part van het van, van ook gedragen. Dat hoeft voor mij niet. Ja. Nou ja, het is, het is mooi. Maar er moet wel onderzoek komen. Echt een onderzoek. protocollen moeten we daarna gaan kijken. Hoe kan dat dat die fiets toch te water is geraakt? Ja. Ik wil dat weten. Ja, dat moet heel tot op de bodem uitgevoerd worden. Daar ben ik helemaal met je eens. Nieuwsing van de Foo Fighters. Something for nothing. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. Dit is Toebak Leeft, vanaf de Tolweg, op CFM Zandvoort. I may believe I'm not a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 I feel the fire. fire. Ja? fire. ja, rustig, kalm. Fire. Het is maar een liedje, man. Sla niet zo door. <laughs> Gewoon, uh, field the fire van deze uh, Luke Sital Singh. Uh, ja, sorry, het staat een beetje, een beetje duidelijk geschreven. Maar inkt voor mijn inkt van mijn karakter is een beetje als. weg. Klinkt als. Ja, ja precies. Zing maar mee. Bottom up tight. Daarvoor nog Something for Nothing van The Foo Fighters. Ik heb hem halfweg, maar even weggehaald. Want hij werd echt gegeven met rock, hè? Hij ja, het altijd wel heel... een beetje druk, hoor. In het begin begint hij een beetje kneuzig. Dan denk ik nou, waar heeft hij nou weer pijn, deze uh, Dave Kroll? Maar uiteindelijk gaat hij helemaal los. En dat is ook zo mooi in de Foo -fait. Dus je begint langzaam met het lijn. Dan sta je dat te horsen en te springen. En elkaar neer te meppen. De we noemen we dat vroeger altijd. Tegenwoordig mag dat niet meer. Ze zijn allemaal weer regels volgekomen. Maar goed, dit was de nieuwe zinger. Die heet Something for Nothing. En je uh, doet iets voor niets. Of je doet niets voor iets. Ja, het liefst doe je uh, niets voor iets... Maar het moet toch meer een mentaliteit worden van... je hey, doet iets voor niets. Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Ja, precies. Ja, oh, dat is bijna filosofisch, dit is echt een beetje bijna een soort gedicht geworden. Ja, maar het is gewoon, dat heet Naast de Liefde of zo. Ja, of, Naast de Liefde. Nou, ja. Of uh, Scouts Honor hè? of ik, zo. Ik vind het zelf wel mooi. Wij, wij wonen natuurlijk met z'n allen in een dorp. Ik kom daar zelf... maar ik voel me wel heel erg verbonden met de, de Zandvoortse gemeente natuurlijk. En ik las in de krant dat de vrijwilligers van de ijsbaan hebben gewonnen... In de vrijwilligers van het jaar. En uh, dat is ook mooi. Daar moeten we steeds meer naartoe vrijwilligers. Hè? Vrijwilligers moeten de wereld redden. En ik las ook verderop in een andere krant. Dat de dorpen steeds meer worden uitgekleed. Steeds meer winkels trekken weg, uh, ziekenhuizen gaan dicht vlakbij het dorpen. Uh, want die overleven het niet. Ja. Dus uh, ja, heel veel dingen. Die uh, Mensen denken, van, nou, ik ga maar in de stad wonen, dus alles dichterbij. En de mensen die in het dorp blijven wonen, die gaan uiteindelijk gewoon zo wel zorgen dat ze, dat ze nog een kern overhouden. Dus, ik denk uiteindelijk dat die mensen ook zonder baan komen. Dus wie weet kunnen ze zeg maar een self-supporting systeem opzetten. Ja? Dat ze zeggen, maar, ze gaan een tuintje aanleggen. Ze gaan allemaal weer op de fiets. Ze gaan elkaar verzorgen. Ja. En een soort bejaardentehuisje stichten daar. Ja, maar als je maar wel de mensen verzorgt die jij aardig vindt. Dus de, de, de consequentie is dus wel, als je dat gaat doen... Ja? Dat, je, dat de mensen die niet aardig zijn, die worden niet verzorgd. Uh, ja, maar ja, goed, Eigenlijk... dat, is, dat is ook wel iets van de. Kijk, de bejaarden die denken allemaal van: ik heb daar recht op! Ja, dat is een beetje geweest, dat je hm. daar recht op hebt. Uh, je moet er weer voor werken. Dus ja. je moet eigenlijk zelf ook verantwoordelijk zijn voor het contact met je medemensen. Dus je moet er even aardig tegen zijn tegen die mensen. Dat lijkt me wel handig, best. ja. Want anders komen ze niet meer. Dan ja, schoon je eigen glaas in. Ja, ik doe echt het alleen maar te denken: ik heb er recht op. Gaat het niet meer worden nee. in deze maatschappij? Weet je waar je recht op hebt? Ja? Op niks. Op niks. Ja, heb ik heb ja. al even lang gewerkt. En dat is ja, net, dan zeg ik. Ja, dan heb ik daar wat van teruggekregen. Helemaal niks. Helemaal niks. En dan moet ik hem een jaar voor jou gaan doen? Nee. Terwijl jij me af nee, echt niet. Dus, nou dus, dus wees voorzichtig met wat je doet. Zo wat je ik, anderen aandoet. Ja, en behandel ik, anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Oeh, dat, is ook niet is dat altijd, heel, het werkt nou. niet altijd goed. Want sommige mensen zijn erg onvriendelijk tegen zichzelf ook. Die, die hebben al geen respect voor zichzelf. Ze dus kunnen ook geen respect voor anderen hebben. Dus er valt nog wel heel veel te leren natuurlijk. Maar goed, ik ben heel veel tijd aan het steek in mijn, mijn dochter en mijn zoon. In de hoop dat zij later een kamer voor, voor me vrij houden. En dat we daar met, uh, met, met z'n tweeën daar kunnen in trekken. Dan je zo'n mopperende man en zeg je... Wat is dat voor vies eten? Ik wil dat helemaal niet. Ik vind het niet lekker. Vroeger heb ik van jou veel lekkerder gekookt. Ja, Echt <lacht> nog wel. heb ik filmbeelden van. Ik zal ze even laten zien. Want daar, is filmbeelden, daar zijn filmbeelden ja? van. Je okay. hebt alles gefilmd. Hè? Oh, heb je dat niet allemaal op Facebook gezet nou? Nee, nog niet. Nee, uh, dat ga ik, ik later een beetje Als salteer. zij een Facebook-account hebben, ga je filmpjes van hun erop zetten. Als zij niet willen onderhandelen over mijn goede Eigen... het oude dag... Oh, okay, okay. dan ga ik weer. Pff, zo is het ook nog weer. Zo werkt ja. dat, hè? Zo werkt ja. dat. Nog even kleine berichtjes die je denkt... nou, dat is toch wel een, raar, een naakte man, bijvoorbeeld. Ja, die valt... Er is uh, op Logan Airport in Boston, in Amerika... door het plafond van een vrouwentoilet... is gewoon een mand gevallen. Nee, was dat nou, hij probeerde daar probeerde In paniek probeerde <laughs> hij natuurlijk te vluchten vanaf het vliegtuig. <laughs> ah. En hij viel toen nog een 84-jarige man ook. Want dat was het nou. Hij, hij ontdeed zich dus in een toilethokje van zijn kleding. Ja? Vanuit het hokje klom hij, hij de kruipruimte boven het toilet in... En, uh, en daarna is hij dus gewoon naar de dames-toilet gekropen. Oh. In zijn blootje. Ja, oh, dat zie je, nee, daar lag hij op, euh, op de grond. En tijdens zijn vluchtactie beet hij ook nog in het oor van de 84-jarige man. Ik denk, neem dan zo'n lekkere vrouw. Ja? En ook probeerde hij de oudere man nog te laten stikken met zijn eigen wandelstok. En de agent raakte ook nog licht gewond. Wat het is allemaal, dit. het is echt. Het lijkt wel, dit kan je gewoon niet verzinnen. Dit. Nee, het, het, is het is toch. Het uh, ja, gaat dus van het de ene kwaad in het andere. Weer zo'n ouwe. Nou, zeg, dat is nou wel een rigoureuze opl op, uh, oplossing. Dus dat kan ik weer goed, niet scherp. doen. We nou, begonnen allemaal zo leuk om voor elkaar te zorgen. En dan eindigt het weer in een pistoolspot. Dat is toch <laughs> altijd weer zo voorspelbaar bij de Straks nog de Zandvoortse berichten en de regiobericht... Wat er allemaal speelt hier in de omgeving. Maar eerst, hallelujah, kom tot elkaar. Even de laatste zingers van The Kooks: Around Town. Chips are down. Oh ja, het is ook weer zaterdagavond. Dan zit je natuurlijk straks op de bank. Dat betekent, ja. een biertje op de bank. Op de zaterdagavond. En de chips ook er misschien bij. Dat is ook wel een heel goed idee. Het is uh, de zaterdagmorgen. Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Uh, oh nee, ja, voor de Zandvoortse berichten. Ik denk, uh, klopt dat wel? Ja, maar het is alweer tijd. Het is gewoon op tijd. 1 minuut voor half negen. Nou, dan vind ik dat we keurig op tijd zijn. Keurig op ja. tijd. Ja, wat is er Echt. te doen dit weekend? Uh, uh, morgen is er in... De Agatha kerk dat is meestal dat is in de protestantse kerk... maar let op, in de Agatha kerk is er een Viener Stichting Classic Concert... is uh, een uh, optreden en dat heet Mozart in Zandvoort. En het is een orkest, dat heet Holland or Orkest... in or or combinatie met het Christelijk Oratorium Vereniging Koor. Er zijn solisten, Job Hubatka, Erik Jansen... is tenor, Rosanna Naha Petjan, Ellen Smit en Herman de Rauw. En er is dirigent Harry Brasser en het... Het is dus een heel apart concert, want hij is duurder als normaal. Normaal is het 5 euro, het is nu 20 euro. Zo. Dus, nou, dus dan krijg je waarschijnlijk ook wel wat. Dat mag wel, uh, dat mag je wel. Dus echt. het begint echt. om 3 uur. Dat is 75 procent duurder gewoon. Oh, wat erg? Ja, wat dat is echt bizar. Nou, het is zo raar, want het staat hier dus, het is in de, in de kerk. En dan staat er uh, op 30 november aan de zaal. Dat zeg je toch niet over een kerk? Nee. Aan zeg. de zaal. Nee, nee, nee. nee. de kerkdeur of zo. Maar het is dus grote kroeg 45 in Zandvoort. Om drie uur kerk open, om half drie. En uh, je kan nog kaarten kopen als je wil van tevoren bij Tromp of bij Bruna Balken. En, en, dus uh, uh, bij de entree okay. in de kerk. Ja precies, nou, oh ja, oh ja, ja politieberichten. Oh, echt, oh, oh. heftig. Het uh, circuit uh, toch in, gaat in beroep tegen de, de, de prevent, preventieve straf. Dat opgelopen tot 60.000 euro. Ze hebben natuurlijk op 27 september de geluidsnorm overschreden. met wat was het? 9,5 decibel. En burgemeester Nick Meijer heeft, dat, die heeft gezegd: Dit kan niet, we hebben er een afspraak over gemaakt. Dat, dat, ja. Dus hij heeft er aangifte van gedaan. En uh, eerst zeiden mensen: zover, nou ja, Niemand heeft geklaagd. Nou ja, kan je dat niet keer voor de vingers zien? We zijn toch wel blij als zoveel mensen naar Saltfood komen? Nee, dat zijn afspraken, daar moet ik me aan houden. En vooral moet ik daar daaraan houden, om, waarschijnlijk omdat uh, wethouder Han Cohen. Cohen. Cohen. Ja. Je kent hem nog wel van de, de schuurdeur. Ja, het is voor de schoonheidsbehandelingen. Uh, die heeft ook gezegd, ja, dat is natuurlijk een grote criminele activiteit. Dat kan niet. Dus dat nou is moet hij. Veel, veel, nou veel, veel, veel groter dan natuurlijk zo'n zo schuur, uh, waar we er een beetje in gekneuteld ja. wordt. Ja, dus hij kan niet anders dan misschien. Ja, je weet dus, niet, Maar goed, ja. Edwin Sibbel, directielid van uh, Circuit zegt, uh, ja, hij is verrast. Uh, hij zegt, ja, het is maf. Maar ja, goed, we gaan het wel aanvechten. Want, ja, hij is niet blij verrast. Hij uh, is zeker niet. Onblij verrast. Ja. Ja, dit kan ik me wel voorstellen. Het uh, is komende woensdag is er in het Zandvoorts Museum uh, een kindervoorstelling. Het heet De Verjaardag van Sinterklaas. En het heet uh, Jop met J-O-P. En de kleermaker is mis zijn zoon... die op reis is om stoffen te vergaren. En, uh, maar hij heeft gelukkig veel te doen voor Sinterklaas. En het schijnt heel leuk te zijn om het te bewegen... en te zingen en te doen. En het is van uh, Fred Rozenhart. En uh, de inloop is om kwart voor drie. begint om drie uur en de toegang is gratis. Dus het is gewoon een leuke kindervoorstelling voor kinderen. Dus ik, ga, ik zou zeggen... Ga, ga zondagmiddag, of woensdagmiddag, daarheen. En uh, toevallig ben ik gisteravond ook... Uh, in het museum geweest. Want je hebt af en toe een museumpodium. En gisteravond had die Fred Rozenhart... Had, uh, de voorstelling Lotte oh. is, uh, opgevoerd. Oh. En Lotte is eigenlijk Charlotte heet. En dat was dus de vrouw van die tandarts... die bij Anne Frank in het huis zat. Oké, okay, ja, dat het was de vorige heel, keer. Ja. Het was heel indringend allemaal. Ik, oh, moet zeggen, he. ik heb uh, een goede avond gehad. Indringend daardoor. en opdringend? Nee, Indringend, gewoon uh, dat je, je wel weer realiseert... hoe, hoe moet het zijn om inderdaad... Uh, uh, je denkt dat je een paar weken onderduikt en dat je dan twintig maanden met zo'n vreselijke puber in één kamertje moet slapen. In die, hey, die, die puber bedoel je Anne Frank dus ja, mee, hè? Anne Frank, ja. ja, laten we het even bedoelen, want ja. iedereen denkt dat maar het. Het was gewoon... echt zo'n spring in het veld natuurlijk. Al mijn ja. commentaar. En die Lotte is natuurlijk vreselijk uh, gekwetst doordat, uh, doordat die puber. dan uh, in die woorden vertelde hoe vreselijk die dus wel niet was. Terwijl het zo'n lieve man was waar zij zoveel van gehouden had. En zij hoefde dus niet onder te duiken, want zij was een Arische Duitse vrouw. Oh, okay. En ze mocht niet met hem trouwen. Maar ja, hij is toen wel ondergedoken. En ze heeft hem dus nooit meer gezien. Kan je de toneelstuk nog een keer zien? Ja, het komt begin mei. Wordt het weer een paar keer opgestuurd. Maar ik zou zeggen, kijk naar fredrozenharts.nl, Want die heeft daar een website. En dan kan je nog even kijken hoe en wat allemaal. Want even kijken. met een S. Nl. Als je daar kijkt, dan kan je een en ander zien, ook over dus de verjaardag van Sinterklaas, dus komende woensdag. Ja. En dan uh, ook over ah, de het is lotte. Altijd, altijd leuk als je even een ander insteek kreeg vanuit Anne Frank, niet ja. alleen Anne Frank, maar iemand anders kijkt om je tegen Anne Frank aan. Ik vind dat altijd, het altijd, het, het boeit me altijd wel. De en het oorlog. bijzondere is dus wel dat die brieven van die lotte, die zijn dus gevonden op het, uh, op het Waterloopplein. Die werden daar gewoon verkocht uh, voor, voor, voor een paar. Uh, schulden of zo van dan ja. kon, je, kon je oude brief uit de oorlog kon je kopen. Ja, ok. En er blijkt dan zo'n schat in te zitten. hè? Dat is altijd grappig. Dat is heel, uh, ik bijzonder. heb het ook wel eens gehad met dingen die je dan vindt op de rolmarkt of ergens in een koffer. Dat je denkt: van. ik heb wel eens een, een, een trouwalbum van iemand gevonden. Een volstre oh, ja. album. Want dat heb ik nou echt bijzonder gewoon. Dat iemand dan, dat weggooit terwijl die man gewoon nog leeft. Het uh, schijnt een bekende <laughs> man te zijn, ook zoals zijn naam niet noemen... Maar het is wel bijzonder. Goed, tot zover de stand we berichten. Straks nog veel meer. Geplaat dit. Ja, zie je plaat, ja. Uh, Tripping on your heartbeat. Bede. heet dat Oh nee, uh, niet... Ja, ik, ja wel breed. Sorry, ik ben toch helemaal even de draad kwijt. Ik, uh, ik stond toch helemaal te lezen in wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. Op 29 november. En eh, weer hele leuke wetenswaardigheden die we straks aan je presenteren. Hmm. Het is zaterdagmorgen vandaag zonder uh, de, de, de jeugdafdeling, zeg maar. De jeugdafdeling had gisteren uh, een huwelijk. Ik moest even nadenken. Een bruiloft. Oh. Een bruiloft noem je. Sorry, een bruiloft. Ik denk... Heb je het nou over een voetbalclub of zo? Maar je je, je hebt het over onze jeugd. Be, B12 onze... zit er niet bij. Nee, de b één, ja. de B2. Dat is net alsof het ons kind is, hè? Ja, beetje, dat had het ja. best gekund. had het makkelijk gekund. Ja. Maar ik ken je zo lang geleden nog niet. Nee, nee. nee. nee, nee. Dat, is, dat is op zich af. Ik moet eens een keer mijn dochter meenemen. Kijken of die ook iets voor de radio's kan betekenen. Ja. Ik bedoel, ik heb het niet gered in, in mijn radiocarrière. Ik blijf hier gewoon tot ik met tot pensioen ga. Ik denk 70 of zo, is het als ik Marcel heb. Maar, <laughs> en dan kan zij het wel overnemen. Kan zij misschien wel doorstoten. Hmm. Dat, uh, ik zou zo'n fantasieën over. Ja, ja, ja, ja, ja. En fantasieën zijn belangrijk, want ik heb ook natuurlijk naar... Uh... Durf te dromen, hè? Dat is het ook. Ja, nou, ik heb ook naar het televisieprogramma van RTL 5 zitten kijken. Hoe heet het ook weer? Dat uh, seksprogramma over de, je fantasieën. Yeah. Oh, met goedeleuk? Goedeleukers. Oké, ik heb het niet meer gevolgd de laatste tijd. Want uh, ik had zo van, volgens mij zit dat wel goed ja Oh, oké. Okay. Ik hoef jij, geen les meer. het is een beetje een knullig programma. Ja. Maar dat jij ook woord, dat mensen helemaal niet zoenen in een relatie. Ik denk, nou, dat vind ik toch wel, uh, wel een beetje afstandelijk. Nou, ik vind het altijd grappig. Als je de items dan bekijkt. Hoe heet het nou weer? Uh, uh, Sex Academy. Zo heet het, ja. Sex ja. Academy van RTL 5. Als je nou, kijk, dan kijkt dan komt zo'n hele filmcrew naar je huis toe. En dan ga je zogenaamd ga je seks hebben op het balkon. En dan ga je, dus gaan ze met z'n op het balkon staan. Dan gaan ze daar even zoenen. En dan gaat de crew gaat weg. En dan, wat gaat er gebeuren? Nou, dan hebben ze seks. Dan, dan, hebben, dan hebben ze kouden. Ja, dat is het, maar ik bedoel, het, het hele item. Je ziet ze even op het balkon staan. Je ziet ze even zoenen. En dan zie je niks meer. Dan denk je, nou, ja, ja het, het zal wel leerzaam zijn. Maar ja. Ja, het kan ook best zijn dat er sommige mensen een, een, een relatie hebben van... dat ze elkaar wel eens bellen. En dan horen ze, oh, er is zo'n programma. Weet je wat? We gaan ons opgeven. Je moet ook een beetje exhibitionistisch zijn. Dat ja. van een heel vreselijk stel zijn. ja En dan... Uh, en dan ben je wel op tv en zo, weet je. Ik heb toen ooit een keer met... Het, ja, toen dacht ik, Temptation Island. Oh ja. Dat ik zei tegen een collega, die was toen vrijgezel, ik ook. Ik dacht, weet je wat? We gaan er gewoon heen, zeggen wij dat we stel waar we zijn. En dan gaan we toch vreemd met goede televisie. En wij hebben goede vakantie. Ja, ja. Geen slecht idee. Ja, we hebben het eigenlijk toch niet gedaan. Nee, grote mond. Ja. Ja, ja, uiteindelijk als het erop aankomt. Ja, ja, ja, om met je hele hebbaal op de televisie te gaan. Ja. ja dat, uh, In nee, bikini hoor. en zo. En, uh, ja, natuurlijk. En dat, dat bovenop staan. En wat, dat vond ik ook zo van Adem zoekt Eva. Dat vond ik ook zoiets. Ook ja. dat ik, ik vond dat wel vernieuwend. Ik dus. moet zeggen, ik vond, de eerste paar keer heb ik het zitten kijken. dacht ik echt van, wel oh, grappig gewoon. In plaats van heel diepzinnige gesprekken te gaan voeren. En uiteindelijk dacht van, nou, we kunnen misschien wel eens een keer gaan zoenen. Nee, gewoon meteen elkaar naakt zien. Ja. Ook in het begin zoenen ze ook even met elkaar gewoon van, hoi, hoi. Nou ja, we kennen elkaar totaal niet. Nou ja, en dan, dan ga je kijken of er nog verdieping in komt. Ja. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig zo'n programma. En dat is allemaal geschoeid natuurlijk op dat videoclipje wat ooit op YouTube verscheen. Dat, uh, wat was het, twintig of dertig onbekende mensen gingen met elkaar zoenen. Ja. Die moesten echt tongen met elkaar. Ja. En dat was een heel mooi romantisch filmpje gemaakt. Met muziek eronder en zo. En uh, daar hebben ze natuurlijk ook een televisieprogramma omheen gebreid. En dat, ik weet niet hoe dat heet. Maar dat zie ik regelmatig voorbij komen. Mijn, mijn dochter uh, en mijn vrouw zijn er nogal gek op. En mijn vrouw vindt het echt chenandig. Mag jouw kan... dochter daar al naar kijken? Nou ja, twaalf. Twijfelen. Twijfelgeval. Ik bedoel, maar goed, die staan uitgebreid te lebberen daar op elkaar. En dan gaan ze nog even met elkaar praten. Dus is er voor, moet je het is ook ik beetje zoen. Even zo, even met zo'n spuitje, iemand. Ja, en dan... Adem. En, dan, en dan, nou, dan gaan we even zoenen. En de dan volgende dan stap is dan nou, toch denk ik de volgende stap. Zou het over vijf jaar zijn dat ze eerst seks met elkaar hebben? en dan denk ik van, nou, misschien kunnen we met elkaar verder. Nou ja, als, kijk, het, het is wel belangrijk dat je een goede klik hebt. Ja. Want het kan wel zijn dat je iemand heel lang kent en dan ga je naar dan met een zoenen en is het net uh, uh, ja, alsof het een kart karton. Uh, de dus smaakt iemand naar karton of zo. Of, ja, maar het hij dan... ruikt niet lekker. Ja. ja dat maar, is wel heel belangrijk. Maar zijn dat, dat zijn toch dingen waar je gewoon aan kan werken. Je denkt van, nou, je moet even wat uh, even andere tederant gebruiken. Ik bedoel, ja. Het gaat toch om dat je elkaar... Je moet toch iets met elkaar voelen in plaats van dat het alleen maar technisch gehandeld is. En, uh... Nee, dat, ja, maar het moet, ja, het moet sowieso ook gezellig zijn met elkaar. Want laten we wel zijn hè, dat je echt... Nou, je 50s heb je geen seks meer. Dan moet het toch nog gezellig worden. Nee, maar dat je het echte de daad en zo... Dat is, allemaal, dat is dan misschien 5% van je tijd. Maar de rest moet je het ook nog leuk hebben. Ja, dat is waar, hè? Ja. Mannen zijn wel echt plus-minus 80 van de tijd ermee bezig. Mee bezig in hun hoofd. En, maar uh, uh, werkelijk is het, geloof ik, anderhalf, uur, uh, uh, anderhalf minuut als het, mee, als het mee zit, hè? Ja, ja zeg. Anderhalve <laughs> minuut. zeg. Ja, echt een hele hoog pet op voor Dat is helemaal niet waar. <laughs> ja. Ik red zeker vijf minuten. Ik ga er even op straks. Ja, dat is een goed idee. <laughs> goed. Straks nog meer belangrijke berichten kan je hier verwachten. Bij ZFM in de zaterdagmorgen met Toepak Live. Oeh, meer zoete muziek. Ten duizend. Brains. Deeper, deeper for you De, de grote hit. <laughs> ik ik het leuk om even te roepen. Nooit van gehoord waarschijnlijk. Bur Burns heet het volgens mij. Dat is B en een O met een streepje erdoor. Volgens mij komen ze uit Zweden. Maar ik ben zelf, heb ik vaak te maken met Scandinavische ontwerpers vanwege mijn meubels. En dan heb ik ook vaak bijvoorbeeld uh, Borg Meugelsen. Dus Meugelsen. Oh. Bur Burns. En er is ook een O met een streepje doorheen. Dus dit is volgens mij ook Bur Burns of zoiets. Burns. Dus Oké, okay, van die onderbroeken. Björn Burns. ja. Nou ja, is ja ook dat zou ook Dat idee, hè? Misschien. Uh, maar goed, dit is 10.000 Pools. En uh, het, is, het is leuk. Op zo'n zaterdagmorgen het is het ook een beetje zondagochtend muziek. Dat je denkt... Oh, oh, relax. Oh, ja. Relax. Gewoon, ik pak toch even een glasje drank En nog even een sigaretje erbij. Dat mag niet meer, geloven. nee Nee, nee. we wordt worden niet meer in bed gerond. Nee, dat wordt niet. Het het is Goed nieuws! Jawel, er is 7,4 miljoen, bijna 7,5 miljoen opgehaald voor ebola. Gisteravond. Zo. Ja. Oh, oké. Okay. En dan is het wel weer zo, dat is de telegraaf dan ook weer. Mega bedrijf, of mega bedrag blijft uit bij ebola actie. Ja, dat is natuurlijk ja. allemaal een wedstrijd geworden. Ja, maar we moeten straks nog dat serious request gaan doen. Dus Dat komt ook nog. Dat, dus dat uh... komt hier vlakbij in de buurt. Dus in uh, Haarlem komt de glazen kooi te staan, zeg maar. Noem ik het altijd maar. Uh, dus, maar gisteren hebben we, uh, vele BN'ers... In een uh, telefoonpanel plaatsgenomen. En daardoor hebben heel veel mensen toch nog wel geld gegeven. Ik moet zeggen dat ik het zelf niet eens, nog niet gegeven heb. Ik ga wel geven, denk ik. Denk je? Denk Ja, wat, wat ga je doen? Geef je aan, uh, aan uh, Fear's Request of geef je aan uh, Ebola? Ja, weet je, tenminste, kom gewoon bij mij aan de deur, hè? Ik vind het overmaken is altijd zo'n gedoe nou, ook een was beetje. we gisteren getest, hè? Ja. Van uh, als een bekende Nederlander geld ophaalt of dat een, uh, een onbekende Nederlander was. Ja, dat scheelt wel. Ja, dat was Henny uh, ja. Huisman. Ja, maar die is ook wel dwingend hoor, vind ja? ik. Ja, nou, dat was hij niet hoor. Maar ja? hij, hij, hij, had, hij had in de hij uh, 65 of zo, 70 ja. euro. Ja. En dat meisje had geloof ik maar 20 of zo. Ja. Die toch verschilt. Maar er zat ook nog altijd onthuis. Okay. Sowieso, hu huisman, kent iedereen. Die zegt van, ja. nou ja, ik zal maar wat, er zal ergens wel een camera zijn. En dat meisje, ja. die werd gefilmd vanuit achter een stand. En niemand zag die camera volgens mij. En uh, bij hem wel? Uh, bij hem volgens mij wel. Ja, de camera oh, stond dichterbij. Okay. Dus ik denk dat het ook uitmaakt. Het is altijd leuk om even twee dingen toch echt flink naast elkaar te zetten. En ik moet zeggen, ja, ik vind het moeilijk om dingen over te, over te maken. Ik ben daar niet zo sterk in. Dus als mijn mensen aan de deur komen, dan, dan koop ik daar mijn schuldgevoel altijd af. En als okay. ik pas geleden voor Alzheimer gelopen. Jij, en dan, heb jij daarvoor gelopen? Ja, nou, ik heb mijn dochter nu ook meegenomen. En dat scheelt wel in de, in de nou ja, dat mensen geven. En dan gooi ik zelf, als ik al het begin, ik heb twee avonden gelopen, gelopen geloof ik Ja, twee avonden gooi ik er zelf ook elke keer twee euro in. Ik denk, nou, met je compenseren. Een beetje compenseren. Maar ja goed, uh, dat komt niet bij ebola terecht natuurlijk. Dus dat is wel weer waar. Ja, precies. Het is hey. vandaag trouwens een verjaardag. Oké. Okay. Het is namelijk, uh, vandaag is het 100 jaar geleden... of deze maand... Ja? dat de Amerikaanse Mary Phelps Jacob... het patent verwierf voor de Backless Brazier, Oftewel de BH. Oh. En uh, dit patent heeft ze dus wel verkocht... voor, voor slechts 1500 dollar... Aan de, aan de Warner Bros. Cost Company. En die heeft het dus uh, vol uitgebracht. Nou, als je ziet... Uh, hoeveel BH's er gemaakt worden tegenwoordig. Oh, wat een geniaal idee. Gewoon ja, 1500 ja. dollar heeft ze ervoor gekregen voor het idee? Uh, ja, voor het patent. Toch. Patent Patent okay. op het idee. Maar goed, als ze uh, meer uh, geniale dingen bedenken... dat was, uh, was niet, niet Einstein, maar was uh, Isaac Newton of zo... Uh, van die uitvinding, die had ook echt... weet ik wel hoeveel patenten aangevraagd. Ook Trooy, die heeft echt mega dingen be bedacht... Ja, ja, uh, of verdiend en zo. Dus daar valt wel wat geld in te verdienen. Ja. ja. Uh, tien minuten voor negen... Denk, heb ik deze oh, deze baan hebben we nog niet gehad. Leuk dit. Ariel Pink. Fresh on wine, your luscious lips entice me to discover. Talk to me, call me a love Talk to me, on Mother's Isle. Save me, smells of the denial. Make the I'm most of this true love. Put your number in my phone, put your number in my phone. I hope to get. is dit leuker. Zo drolig dit. Het is dus de man die helemaal geïnspireerd is door... cassettebandjes en de jaren tachtig gesound. En toen had je... nog die oude telefoons. Dat is ook niks leuks, om een eindeloos... Ja, ja dat is ik dan, ga, dan krijg ik beats binnen... en dan, uh... Ja, dan maak ik daar uh, tekst op en uh, na die tekst, dan uh, ga ik het afmaken uh, en dan gaat het de hele tijd zo door. Daar heb ik het over. Nou goed, gisteren was Anouk de gast. Ze werd ontvangen als een of andere koningin in die al late night. Ik weet niet of je een stukjes van hebt gezien. Heb je, nee, Londen? nee, ik, ik zat in de kroeg. En het was zo, vroeger zo'n wilde meid en nu werd ze op een manier geïntroduceerd ge ge ge ge met mensen om erheen heen die ook haar inspireren. Haar manager was ze bij Ik denk van, is de koningin Ze Is een product geworden? Nou, het is sowieso een product. Ik vind haar laatste ze er erg gelikt, erg glad. Ik heb de scherpe randjes zijn er compleet vanaf. Oh, je hebt nou, helemaal gehoord al. Ja, ik heb wat fragmentjes zitten luisteren. Ik nou, toch even luisteren. Het, het is niet slechte muziek, maar het is gewoon heel glad. Terwijl ze vroeger gewoon een wilde meid was. Altijd van die uh, gigantische ideeën en uh, opmerkingen overal. Als je die bevalt, dan in je maar op. En dan komt ze op zo'n droge manier bij Etienne Late Night. Ja, maar het, ik denk dat weet... ja, toch dat je moeder bent van zoveel kinderen. Dat doet wel wat met je, hoor. Hallo. Ja, maar ik bedoel, laat je niet op zo'n manier een interview op Zo'n drollige manier van, ja, hoe ben je dan geïnspireerd? Nou, en dan krijg ik wat beats binnen. En dan ga ik ze. Uh, sommige met een kopje koffie ga ik naar die beats luisteren. En dan vind ik dat wel leuk. En dat vind ik wel leuk. En dan ga ik daar tekst op schrijven. En dan ga ik die beats ik afmixen. En sommige dingen leg ik op de plak. Lekker boeien, hè? Hou ze even op, man. Zo werkt het wel. Ja, maar het is toch saai? Vijf procent inspiratie, 95 procent transpiratie. Ja, ja maar ik bedoel, ik bedoel. Wij hebben allemaal wel een beetje in beeld van. Anouk, lekker dwars, lekker uh, maar zout op, man. Daar heb ik allemaal geen zin in. Gaat ze eindeloos uitlopen leggen hoe ze muziek maakt? <lacht> ja. Op wat voor manier? Nou, niet op een hele spannende manier. Gewoon op de bank met een oud joggingpak aan. Ja. Ze krijgen... ja jullie willen denken dat ze continu echt uh, helemaal snuivend, uh, helemaal uh, losgaat. En dat ja, ze ja, denken, zo... ah, is een goede beat. En dan ben je weer nuchter en denk je, nou, eigenlijk toch niet zo. Nee, maar ik bedoel, laat ja. ons in die vaan dat ze nog een beetje een wild leven hebben. En dan ja. laat je zo interviewen. Nee, ik had het niet gedaan, Anouk, sorry. Respect voor je muziek, maar dit, dit, dit had ik niet gedaan. Zonde. Goed, dus zaterdagmorgen hier nog meer uh, leuke wetenswaardigheden. Nog meer leuke. Ja, ja er was nog een prachtige, doorzichtige vloer gemaakt op de Tower Bridge. En uh, hij is nu al kapot. Nou ja. Ja, kijk, uh, er heeft iemand een flesje bier op laten vallen. En Pats was gelijk helemaal versplinterd. Ze hebben inmiddels laten vervangen. Maar ik denk wel, iedereen denkt nu van... Oh, interessant. Ik neem een flesje bier mee en ik doe het ook. Oh ja. <laughs> ja. Ja, maar is er niet <tie> bedoel, het niet gevaarlijk? Het idee van Michael Jackson met die stenen die allemaal uh, licht worden, hè? al die tegels. Ja? Kan je nu met flesjes bier doen? Zo, tko, tko, maar ik is. zag net een vloer, maar kan je die niet door hier zakken doen? Nee, het is van glas. Kijk hoor, er zit hier, een, hier zit een... Uh... Ja, dat bedoel, als je daar... Je kan dus, uh, daaronder zie je dus uh, de, de, de, de theems met de ja? boten onder je, onder je doorvaren. Ja? Maar uh, ja, blijkbaar is het niet bestendig tegen, uh, tegen glas, de, wat erop Breekt. Maar bedoel, dan da, da, gooit je het dus iets op en dan gaat die vloer gaat stuk. Ja, kijk, krijg je dit effect. Ja, maar dan zou nou, ik daar niet dat is... op willen staan. Ja, nee, daarom. daarom. Ik vind het ja. verlinktig. Het is in duizend stukjes is het ja, gebroken. Ja, het lijkt net als je vroeger had, had je die, heet het die glazen, uh, Als ah, ja. die stuk gaat, helemaal kleine een klein stukje. Ja. Paf. Ah, dit is eigenlijk dat idee. Ik denk als je nou nog een keer op je vest opvalt, dat hij dan misschien in uh, gruzelementen naar beneden valt. Ja, en dan. En dan, mensen... dan kijk je net omhoog, hè? Op uh, een boot daar, krijg zo je zo'n stuk glas in je oog. Ja. Zit het in mijn oog? Ja. Ja, die kan die, die Die smoeskerkant. Smoes oh, dat is echt zo'n hele enge griezelfilm dan weer. Ja, ja oh. ja. oh, gaat verder. Ik zeggen. Ja. Doe me ook denken aan een uh, cliënt die mijn vrouw ooit had. Die, is niet meer, oh, die leeft niet meer. Die heeft uh, er eruit uitgestapt. Die had toen het uh, monument gemaakt uh, van uh, Jan Wolkers. Uh, na de nagedachtenis van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat was ook een glazen plaat met daar iets onder. En uiteindelijk was dat vernield. En uh, ook stuk geslagen. En uiteindelijk uh, was dat zo. Jeetje, dat zijn uh, antisemitische uh, ideeën. Weet je? Dat is. Mensen die, die tegen onder de Joden. Die plaat? Zijn. Nou nee. Die, oh. Nou goed, die uh, glazen plaat was gewoon stuk geslagen. En toen dachten ja, ze van. Dat zijn mensen die, uh, die haten de Joden. En dat achteraf bleek dus gewoon de glazen zetter het zelf gedaan te hebben. Oh, oké. Okay. dat was toch wel heel actief. Die, die had daar okay. wel zin in om even een beetje de, de boel op te, nee. op te hitsen. Nee, dat zou je dan denken, maar had het niet zo goed gemaakt? Oh. Had het klaargemaakt? Ik dacht, oh, dat ziet er niet zo mooi uit. Oh shit, dat krijg ik niet meer goed. Weet je wat, ik sla het stuk en dan rend ik snel weg. Lijkt net of iemand anders het gedaan heeft. Nou ja, zeg. Er zat niet helemaal lekker niet zoveel. Nee, dat geloof ik nee, ook goed, graag. Dus uiteindelijk is het wel opgelost. Maar ja, je krijgt toch andere ideeën van de wereld zo. Ja. Goed, um... Dat eerste uur zit er alweer bij op. Het eerste uur zit er bijna op, maar hou je vast er straks naar 9 uur. Een heel overzicht wat er gebeurt op 29 november. I feel just like him.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 Trouble is all I need